Het dodental van de branden in Californië is opgelopen tot 71. Er zijn meer dan duizend mensen als vermist opgegeven. Al denken de autoriteiten dat er ook mensen tussen staan... die inmiddels veilig zijn. Zo'n 5500 brandweerlieden proberen de branden te blussen. Van de 590 vierkante kilometer die nog in brand staan... is de helft nu onder controle. President Trump bezoekt vandaag het rampgebied in Noord-Californië... waar ook het zwaar getroffen stadje Paradise ligt. Het is grotendeels door het vuur verwoest.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 Finland roept de Russische ambassadeur op het matje... na een grote verstoring van het Finse GPS-systeem. Het gebeurde tijdens de laatste NAVO-oefening. Volgens de Finse regering werden de stoorsignalen... vanuit Rusland uitgezonden, wat onder meer voor de luchtvaart gevaarlijk was. Rusland ontkent dat, er, dat het er iets mee te maken had.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 In Zaandijk komt vanmiddag om 12 uur Sinterklaas met de boot aan. Hij gaat daarna met zijn pieten naar de Zaanse Schans. Langs de route zijn een aantal plekken ingericht... voor betogers die voor en tegen Zwarte Piet zijn. Ook in zeker 18 andere gemeentes zijn demonstraties aangekondigd. Het weer het wordt vrijwel overal zonnig... bij een graad of 9 en een frisse oostenwind. Morgen is het nog een paar graden kouder. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM -M -M. Met nu Toebak Leeft Toebak Leeft Toebak Leeft We gaan beginnen Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend Goedemorgen Zandvoort En het is echt niet voor? Alles is iedere keer weer hetzelfde Bij Toebak Leeft Bij ZFM Young girl, know you're sad, cause it didn't work out for you The way you expected, now you gotta start anew I know what you're thinking, you know I've been lonely too I can you know that this works a consolation when you think you can't make it through There's a future for you, I promise Not end of your world Cause we all got our problems We can get It's over to you You got no money, you got no job Boy, you ain't got a clue Don't give up on your dreams It all depends on you You keep working night and day You know they will come too look up but you still above us. You know I will be there Cause we all got our problems We can get by Oh, too Omo, dan teken Too Hard. Too Omo, wat is dat? Oh, we zijn vandaag, uh, doen we de was met... Ja, too Omo, dat lijkt het een beetje op. Maar het is ook allemaal zonder gekheid. Het is de zaterdagmorgen en we zitten weer midden in de geschiedenis. Uh, ja, knopje, knopje. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 17 november, wat gebeurde er door de jaren heen? Vertel, ja. je, jij mag beginnen vandaag. Oh, wat vind nou, op 17 november 1869 ja? was de opening van het Suezkanaal. Oké. Okay. Wat dus inderdaad dus twee grote zeeën met elkaar verbond. En uh, wat echt wel goed is geweest voor de handel. Echt wel goed voor de handel. Er is wel heel veel ruzie ook geweest daar door Israël. Ook alweer weer rond dat uh, gebied daar. Dat is wel heel bizar. 1963 ontstaat het eiland Surti bij IJsland. En uh, nou, het is wel even grappig om daar een fragment van te uh, laten horen. South coast of a trawler crew thought they saw smoke coming from a fishing boat on fire. Maar als ze they were waren ze de meest extraordinary zicht... de restless earth in the magnificente act van de Ja, echt grappig. Ze waren daar aan het zeilen. Want ze zagen er allemaal rook. Is daar een boot in? Nee, er komt gewoon een vulkaan daar aan de oppervlakte. En die heeft daar vanaf uh, 17 november tot en met uh, 5 juni 1967... dus zeg maar, nou ja, vier jaar lang... heeft hij daar uh, aan uh, spuien en... Uh, Alleen lava is naar staan gekomen. Daar is een eiland ontstaan van 2,5 kilometer lang. En uiteindelijk, door weer en wind en door de golven, is het uiteindelijk weer gekrompen tot 1,5 kilometer. En dat is dus en, IJsland, en bij IJsland. Een heel groot uh, lava-eiland. Ja, en in 1947 uh, wordt de transistor uitgevonden door uh, John uh, Bardane en Walter Bryan. Uh, ze krijgen hiervoor uh, in 1956 en de nobelprijs voor de natuurkunde uitgereikt. Ja, de transistor natuurlijk van de transistorradio uh, ja, wordt ja. voor veel uh, dingen gebruikt. Ja, want het elektronisch signaal wordt versterkt en drie aansluitingen. Welke moet ik dan hebben? Ik weet nog wel, ik heb vroeger ook nog eens een beetje gesoldeerd met uh, componenten, met uh, weerstanden en zo. Liep altijd verkeerd af? Goed, in 2006, uh, jawel, nieuw wereldrecord van Domino D. 5. Sorry for ah, the interruption. drie. 3, 2, 1. Spannend. En nu Ja, we ja, ja, beginnen. Girl. Ja. Domino Day 2006 ja, is Ja, uiteindelijk gingen 4.769.381 steentjes erom. Dus dat was het record in 2006 van ja. Domino Day. Ja, het is ook uh, de dag dat uh, Elisabeth I de eerste van Engeland de troon bestijgt. Dat is wel grappig, want we hebben nu een Elisabeth die al heel lang erop zit. Maar deze dame, die was 25 en die heeft ook tot haar dood heeft ze op de troon gezeten, 45 jaar lang. En haar bijna was de maagdelijke koning. De maiden queen of virgin... Oftewel, eh, uh, uh, virgin queen. Oh, okay. Maar ze heeft uiteindelijk wel kinderen gekregen, volgens mij. Maar uh... Het was een barre tijd in die tijd. Een barre tijd? Dus, uh, ja, ik heb zo van. Oh, ik kan me bijna verliezen in dat, uh, ja, ik om het. erin te gaan lezen. Dat heb je altijd, hè? Maar als er zodra grote kostuums bij komen, dan denk je van nee, hé, leuk. Oh, wat zal er allemaal onder zitten? Goed. Ja, in in 1970 uh, uh, vindt Douglas Engelbart uh, krijgt een octrooi op uh, de computermuis. Ach, daar heeft hij vast heel veel geld bij verdiend. Nou, veel tegen. Nee, nee. nee. nee. Hij is er ooit mee begonnen. Hij kreeg er wel ook trooi op. Maar hij was eigenlijk bezig met het, met het grotere probleem, de mensheid. En complexere eh, problemen moesten worden opgelost. En uiteindelijk eh, schreef hij aan een rapport van Phenomena eh, va Bush. En eh, dat had om te maken, onder andere ook te maken met internet. Ja, nou, heeft hij hele grote dingen gedaan uh, voor het internet... maar eigenlijk is hij op een uh, zijspoor terechtgekomen... en is hij eigenlijk helemaal een vergetelheid gebracht, uh, geraakt. Maar hij heeft dus wel gezorgd voor, uh, ja, noem je dat? Voor die... Uh, ja, die computermuis. Voor die computermuis nou, gewoon. Met het balletje wat je elke keer schoon mocht maken. Ja, het ziet er ja? echt uit als een doosje met wieltje en een snoertje daaraan. En dat snoertje, dat geweest dan, zeg maar. Naar, euh, naar de muis, zeg maar. Nou, is staat. een belangrijkere uitvinding dan de paperclip. Dus hij had er toch wel heel rijk mee moeten worden. Ja, maar eigenlijk. hij keek echt naar het grotere doel dat ik nee, dat internet communi communiceren met elkaar, technische probleem moeten we oplossen. Ja. En dit is gewoon een hulpmiddel daarbij. Verder geen gezeur. Dus, uh, goed, in 1970 luidt dan William Kaisley. En daar hoort, het ook, ja, daar hoort eigenlijk ook even deze muziek bij, hè. Ja, William Kaisley, die moet rechtstaan voor de massamoord en de Miley. Ja, dat gebeurt ook in, uh, in uh, uh, Vietnam. Hij was daar met heel veel man manschappen en had de opdracht gegeven... om daar gewoon maar in een dorp, Miley, rond te schieten. Omdat daar misschien de Fiat Kong zat. Er waren helemaal geen bewijzen voor, maar uiteindelijk uh, moest dat gewoon gebeuren. En uiteindelijk uh, heeft hij terecht, is hij terechtgestaan. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen levenslang. Maar na drie jaar huisarrest werd hij weer vrijgelaten... en is er eigenlijk helemaal geen gevangenisstraf opgelegd. Ook de andere manschappen die daarmee iets mee te maken hadden gehad... nooit een of andere gevangenisstraf gehad. De leger probeerde in het begin dat namelijk allemaal al te verdoezelen En uiteindelijk hebben ze een rechtszaken gehad, maar het was allemaal een wasse neus. Dus ja, dan krijg je dit weer, hè. En je mission was... Search and destroy. Yes. Search and destroy. Echt een triest verhaal gewoon, dit hele Miley. Het komt om zo'n tijd weer terug in ons radioprogramma. Dat is altijd wel een... iets waar ik me altijd weer in blijf verdiepen. Maf, dat het zo kan gebeuren. Wat, vertelde... Wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Yeah. Ja, ik heb veel terug naar de heden. Ja, ja. ja, ik heb de fluwele revolutie Ja. De, in uh, uh, 17 november 1989. Yeah? Uh, 19. Ja, oké. Okay. Dus ja, redelijkheden. Redelijkheden, ja. En, ja, dus ja, zeker ja, redelijke uh, Kort geleden. Ja, en als laatste wil ik nog even zeggen: in 2003 uh, haalt de Japanse magneetzweeftrein Maglev. Uh, een uh, snelheid, ja? een koorsnelheid van 560 kilometer per uur. 560 kilometer? Dat betekent dus dat je in een uurtje vanaf Amsterdam naar, uh, naar Parijs bent. Zo, en normaal doe je daar lang over? Dat nog, nog een uurtje of vijf. Uurtje of vijf, kijk. Dat, ja, nou, logisch. Ja ook. Maar, nou, nou, interessant allemaal. Nou, en vandaag in 1988, vanaf uh, drie uur in de middag... is er een, een verbinding met de NSF-net... de voorloper van het nieuwe internet. Dat stond vandaag ook nog te lezen... En dat gebeurde om half drie smiddags. En Nederland was het tweede land dat op een internet werd aangesloten. Het eerste land was de VS natuurlijk. En uiteindelijk heeft Piet Beers, Be Beertema heeft daar echt een belangrijke rol in gespeeld. Die heeft later ook daar koninklijke onderscheiding voor gekregen. Dus nou, zover de geschiedenis. En tweede, straks nog even de verjaardagen. Het is wat rommelig in de show, maar het geeft dan nu weer wel lekkere muziek voor je klaarstaan. Ja, Rachel lights. Hier weer toe bekleed. You got Van Razor in the Morning. Golden Touch. Dat waren de kranten. Got to get the good times back into you. Het is de zaterdagmorgen en we zijn er weer klaar voor. We kijken even wie de jarig zijn geweest en wie de jarig zijn. Ja. Ja, die is al een tijdje dood. Maar oh goed, nou even meer respect voor de, de King. Paul Allender is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 48 Allender. En hij is van de metalband. Uh, ja, cradle of field. Hele diepzinnige hey. tekst. Ik kan het alleen niet verstaan. Is het, ja, is wel, het is wel. Ja, het is een beetje. Noem je dat weer? Cranker. Cranker. Goed. Hier heeft hij uh, een paar jaar ingezeten in 2014. Dus is hij er eigenlijk klaar mee. Toen dacht hij ik wil iets anders. Ik, weet, ik wil heel iets anders, gewoon. En toen dacht hij van, ik begin met White Impress. Ja, yes. net even anders dit. toch? Nou, ja, stop maar, ja. Dit is toch wel. Zullen we wat luisteraars Met, over hebben nu nog? Nou, ik denk het niet. Nee, hè? Wild ah. Impress, en daar uh, speelde hij dus in. Hij uh, speelt de gitaar en ook oh, componist. Wat grappig als je dat leest dan altijd, denk je van... Oh, Paul Ellender, uh, hij is gitarist en componist. Dan denk je, oh, nou ben ik benieuwd wat voor muziek je maakt. En dan komt dit tevoorschijn. Ja, kom gast. Nou, dat weet ik niet, Hoe oud je geworden? Ja, hij is 48. Is hij vandaag. Okay. Ik weet wel wat het Yolanda-keuze wordt van Ja, dit uh, heb ik al uh, <laughs> nou, deze niet op, Niet over te praten. <laughs> Vertel, wie ze nog meer no jarig, of zou, jarig zijn ja. geweest. Hè? Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, Rachel McAdams. Uh, die is uh, vooral bekend van uh, de films uh, van Sherlock Holmes en uh, Doctor Strange. Strange. Strange Love of ja, gewoon strange. strange? Nee, Doctor Strange. Oh, oké. Okay. Het is Marvel-film. Oké. Okay. En nou, uh, wie vandaag ook jarig is, hij is, uh, hij is maar 60 geworden. Yeah. Rock Hudson. Rock Hudson, Wel nou, ja. bekend, ja, ja. Ja, bizarro Rock Hudson. Die heeft echt een verhaal ook in zijn leven. Hij was toen aan AIDS gestorven, volgens mij. Hij uh, was de eerste artiest die aan AIDS stierf. Ja. ja en zijn beste vriendin Elizabeth Taylor... heeft uh, sindsdien al miljoenen dollars ingezameld... voor het onderzoek naar behandelmethodes. Ja. Ja. Ja, het kwam nadat, nadat het bekend was. Want we, we wisten ook helemaal niet dat Rockerson een homo was. Dat hield hij altijd geheim. Op ja. een gegeven moment is hij met een vrouw getrouwd. Daar is hij een tijdje getrouwd. Philip Gates is niet mee getrouwd geweest. Twee of drie jaar. En hij ging altijd maar naar de homo bars. Hij was daar bijna nooit thuis. En uiteindelijk scheide hij van haar. En uiteindelijk kreeg hij een homoseksuele relatie met een man. In het geheim. Dat duurde ook iets van drie jaar. En na zijn dood uh, heeft deze jongen nog een rechtszaak tegen hem begonnen. Want. Uh, ja, hij had aids en hij had even goed met hem geslapen. Hij had seks gehad. Uiteindelijk heeft hij echt miljoenen gekregen, deze ex-vriend. Maar had zelf geen aids. Dus een hele opmerkelijke rechtszaak waarom? is dat geweest. In die jaren 90. Ja, ja, waarom hij nou risico? echt goed miljoenen kreeg? Ja, omdat hij risico heeft gelopen. En omdat uh, Rock Hudson nog niet de openheid van zaken had gegeven. Dat is echt een heel apart verhaal van deze Rock Hudson. Zijn laatste rol speelde in Dynasty, hè. Wist je dat? Echt? Ja, uiteindelijk heeft hij nog maar een paar... Na een paar uurtjes gespeeld en uiteindelijk hebben ze het niet af kunnen maken, want toen overleed hij al. Dus dat is een apart verhaal deze Rock Hudson als de Hunk. Goed, nou, vandaag uh, is hij meerjarig. Ja, Maris, uh, Marissa Heuting. Uh, die is uh, ja, ooit uh, begonnen op Jorin FM, onze radiocollega. Uh, Jorin? En. Uh, uh, ja, Jorin bestaat niet meer. Nee. Uh, en zit nu bij uh, NPO Radio 2. Aha. Jeff Buckley zou vandaag jarig zijn geweest. Hij is de, de zoon van Tim Buckley, die natuurlijk ook al in 1975 overleed. En deze Jeff Buckley had eigenlijk niet met zijn vader niet zoveel. Met Tim, met ik, ja, dat is een, ja een, een artiest, wat heb ik aan hem? Niks zei ze nooit. Uiteindelijk ontmoette hij hem, maar toen was hij zwaar onder de indruk, toen heeft hij zijn naam ook veranderd. Want eerst heette hij gewoon Scotty. Moorhead uh, Buckley. Maar toen zegt hij, nee, ik ga gewoon Jeff Buckley heten. Hij ging optreden, hij werd uh, langzaam groter... en allerlei uh, uh, cafetaria speelde, kleine barretjes. En uiteindelijk, de uh, vonden hem wel interessant. En in 1975, uh, toen was zijn vader al overleden... natuurlijk, was hij al, al redelijk aan het spelen. En uiteindelijk was hij met een opname bezig... en was hij met een vriend was hij in de Wolf River... De river uh, uh, was hij aan het zwemmen. Hij had zijn laarzen nog aan. En ze stonden op het punt om de studio in te duiken... om wat spul weer op te nemen. En toen kwam de radarboot vandaan voorbij. En ze waren iets met die radio ontkloot. En die vriend pakte die radio op en die draaide zich om. En uiteindelijk keek hij weer naar Jeff Buckley. En toen was Jeff Buckley geheel verdwenen. Was hij door de hekgolven van de radarboot was hij gegrepen. Ze dachten eerst zelf nog dat hij, dat hij uh, uit het leven is gestapt. Omdat hij zijn laarzen aan had gehouden. Dat je denkt, dat ga je er nu mee zwemmen. Maar uh, later hebben ze dat kunnen ontkrachten. Uh, had namelijk, vlak daarvoor had hij gezegd dat hij wel last had van depressies. En dat grepen ze dan aan. Goed, deze Jeff Buckley. En dan zou je denken, wat voor muziek heeft hij gemaakt? Is het, spreekt het een beetje tot de verbeelding? Nou, het is heel iets anders dan A Cradle of Field. Dit is bijvoorbeeld uh, Jeff Buckley. Well, like hier is hij heel groot met worden. Halleluja, gewoon heel klassieke. Ja, ja. Dit is echt heel bekend, maar het mooiste is misschien dit nog wel. Oh nee, sorry. Dit is, uh, nou haal ik ze echt helemaal door elkaar. Uh, dit... hele hoge stemgeluid van Jeff Buckley. Oh, okay. Hij was nog maar 31 toen hij van ons heen ging. Oh. Uit een muzikale familie. Goed. Uh, we ja, hebben ik gehad? heb nog wel een, een, een, een ook een zanger, zongenschrijver. Uh, songschrijver, ja? uh, Gene Clark. Oh ja. En die was van de Birds. Van de Birds? En, uh, ja, ja. Die hadden een... Wacht even hoor. Even de Birds bij. Ja. Ja, ja, hip hoor. En Mr. Tamerman was natuurlijk heel bekend. Ja. Ja, en hij, uh, hij heeft echt enorm uh, veel. Hij zat in het Kingston Trio. En die was heel erg. Daar, daar was hij helemaal gek van. Die had het beroepsliedje was toen Tom Dooley. En hij, is gewoon, uh, hij kwam uit een heel groot gezin met 13 kinderen. alleen maar gemusticeerd werd. Dat is wel een hele leuke stad. Ja, dat is wel weer grappig. Uiteindelijk is hij aan een ongezonde levensstijl. Is hij van ons heen gegaan. Dat is nou niet echt de gezondste man die op adem was. Nee, doet. hij is pas 60 geworden of zo. Ja, ja het is echt. Uh... Gordon Lightfoot is vandaag Weet ook. 47, sorry. Dat okay. is helemaal jong. Uh, Gordon Lightfoot is vandaag jarig voor 80. Gordon Lightfoot had ooit een hit met dit. Dit zei me niet zoveel. Lord, ill, my love hij woonde in Canada volgens mij. Of in ieder niet in Amerika. Maar hij maakte, heel veel artiesten wilden graag zijn teksten vertolken. En dat hebben ze ook gedaan. Of onder andere met dit. Ja, Dat is later een hele grote disco klassieker geworden: Gordon Lightfoot. Ja, hij schreef ook voor Johnny Cash, hè? Elvis Presley. Ja. ja, geweldig. Ja. Maar dat zei je net al, volgens mij. Ja, klopt. daar is wel. weer in herhaling. Ja. Maar goed. En ik heb er nog eentje, dat was nou, de landenkeus van vandaag. Ja? Die wordt vandaag 31. Cataluna. En die had het liedje Wine Up. En uh, ja... Die gaan we straks liedje, horen. Ja, die gaan we straks horen. Die gaan we straks horen. Ja, we straks horen. Cataluna. Ja, zover. Die, van, de, de, vandaag de verjaardag. Eh. Dan zijn we zijn weer terug naar de elektronische muziek... van het hele Audiobooks. <laughs> Now in a minute. Ik zie mijn gedachten, zie ik een videoclipje komen. Van deze um, audiobooks. Salt. Uh, hot salt. En uh, nou ja goed, het is echt een beetje overdreven dansen. het theatrale vrouw, Het is allemaal zo zwaar in het leven. Zo is het allemaal. Vandaar even deze muziek erachteraan. Nou, dat heb ik van allemaal even te relativeren. Gisteren ben ik naar de film Bellingcat Truth in a Post-Truth World geweest. Dat ging over... Nou, Bellingcat is natuurlijk een, een organisatie die ooit begon met één man. En die vond het allemaal wel interessant om te kijken of dingen wel klopten. Dus die ging via YouTube en via internet... en via allerlei sites, ging die dingen controleren aan de hand van foto's. En, en nou goed, uiteindelijk heeft hij dus zich ontzettend gebogen met een aantal mensen. Dat deelt over de hele wereld. Echt zo'n vriendenclub van vijf of zes mensen zijn dat. Over de zaak MH17. En die hebben daar heel veel licht op kunnen werpen. En het jet van de MH17... Die, had ook zoiets van. Ja, wat gezeur op internet. Werkt dat wel? En uiteindelijk hebben die het ook uh, omarmd. Hebben zoiets. Ja, dan kunnen we toch wel heel veel belangrijke informatie weghalen. Vooral ook dat clipje natuurlijk. van die, die Buk-raketinstallatie. dat dan verplaatst wordt. Daar zijn heel veel filmpjes van gemaakt. omdat dat een heel imposant. Uh, kolonne was van militaire voertuigen. Dat, dat, door heel veel mensen is dat gefilmd. Dus op heel veel verschillende plekken. Dus dat konden ze zo al kunnen achterhalen waar het vandaan kwam en waar het naartoe ging... en waar het reed en hoe laat. En zelfs satellietfoto's zijn ervan gemaakt toevallig. Dus alles hebben ze kunnen achterhalen. En uh, ja, Bell Cat doet meer van dit soort werk. Ook uh, executies van, uh, van IS-leden kunnen ze achterhalen... in welk gebied van IS-gebied dit was... en wie er verantwoordelijk voor is. Dus Bell Cat is echt wel een beetje het nieuwe... Uh, ja, dat noem je dat de nieuwe dat, uh, Europol? Ja, ja, eigenlijk wel en dat wel, uh, Het is wel een grappige film. Je leert heel veel hoe dat werkt. En uiteindelijk is deze organisatie steeds groter aan het worden. En dat, aan de ene kant is dat heel goed dat heel veel mensen dat gaan dragen. Maar aan de andere kant denk ik van... Ja, maar dit waren vijf hele sterke vrienden die door... Het door dik en dun elkaar steunde. Straks een hele grote organisatie. Ben ik altijd bang dat het toch altijd weer... wat rommeliger gaat worden. En dan is het moeilijk om het allemaal te blijven controleren. Want dan kan je toch altijd weer dat je een mol krijgt... die boel te gaan saboteren. Ze werken nou, overigens ook samen met Europol. Dus dat okay. is dan wel weer... Uh... Nou, ze dus krijgen hier in Nederland nu ook een kantoor. Dus uh, we zijn oh, dan ook nou, de hele wereld. Kan, kan ik me aanmelden? Het is wel grappig. Het is heel leuk neergezet. Nu zie je zo'n man met een gehandicapte dochter... zie je dan die dochter verzorgen. En hij zegt, ja, als ik allemaal de tijd over heb... dan zit ik op internet en dan help ik Bellingcat... Dan gaat hij zijn hond even uitlaten. En het is allemaal heel droog neergezet. Tonnetje geven weer een O, maar hij heeft ook bij Oost-Duitsland bij, Oost hij gewerkt. Hij heeft voor de staat gewerkt. Hij heeft wel echt wel dingen uitgezocht in het verleden. En dan krijg je een oh, hij heeft wel verstand van zaken. Je ziet niet zomaar een huisvrouwtje van, of een huismannetje. Die zomaar denkt van, nou, ik zoek wel wat op internet. En uh, ik kijk wat foto's en ik snap het. Nee, ze hebben wel verstand van zaken. Het zijn niet zomaar uh, lulletjes uh, roze waters. Dus ik vind het wel leuk gegeven, dit Bellingcat. Oké, okay, nou, vertel. Ja, uh, er komt een uh, Volkswagen heeft uh, wat nieuws. Ja? Uh, ze komen namelijk met, uh, op de nieuwe auto's uh, met een uh, optie om je auto te openen en te vergrendelen via Siri, de spraakassistent van, uh, oh, jee. Uh, van uh, Apple. Ja? Uh, ja, het werkt in combinatie met uh, een app van uh, uh, van Volkswagen die je op je telefoon zet. Ja? En dan kun je uh, onder andere via Siri je auto open doen, op slot doen, het alarm instellen. Uh, je verwarming aanzetten, uh, eigenlijk alles wat je met je auto kan doen behalve rijden, kun je nu via uh, Siri straks doen? Ik krijg wel een beetje dit gevoel in mijn hoofd nu. I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that. Dat je voor je auto zet, je hij, hij laat je er toch niet in? <laughs> dat gaat hij toch echt niet doen? Misschien. Echt, het zou zou wel leuk zijn als ze die. Ja, het is jammer dat hij overleden is. Yeah. Maar dat ze zijn stem zouden gaan gebruiken ja. voor Siri. Heb je wel eens geprobeerd bij Siri te vragen naar hal 9000? Ja, dat, daar wil ze niet over praten. Daar wil ze niet over praten. <laughs> dat heb ik echt een paar keer gedaan. Je krijgt best wel creatieve antwoorden. Ik denk van oké. Okay. Dus ze weten echt donders goed wie, uh, wie uh, deze hal was. En dat hij verkeerde beslissingen heeft gemaakt. Dat het heel goed voorbeeld was van een, een, een computer van een robot. Goed, uh, straks de Zandvoortse berichten. Naar de volgende plaat. We hebben nog heel veel plaatjes voor de klaar. En een van die platen is Thomas Azir. Hij heeft een nieuwe CD uit Stray Vertical. En die kan je hier verwachten natuurlijk. the moon. En Stray, zo heet zijn laatste CD. En dit was Vertigo. Hij weet toch altijd weer zweervolle muziek te maken. En uh, ja, goed, het, het haalt het, het vorige album. Vind ik toch weer even een stuk beter. Maar misschien moet dit even allemaal groeien. Dat zou ik in wel kunnen, eigenlijk? Toebak leeft. Nieuws uit Zondwors. Precies, We hebben nog wat berichten. En ik zie dat de begroting voor 2019 van de gemeente is gemaakt. En ze kunnen er tegenwoordig steeds mooier vormen geven. Met allerlei poppetjes en verwijzingen. En uh, ja, goed. Het gaat over 53,4 miljoen euro. Uh, wat wordt uh, binnengeharkt en wat ook weer wordt uitgegeven. Het is sluitend. En als ik het zo bekijk, uh, blijft er zelfs nog wat geld over. Ja, nou, waarschijnlijk uh, in de theorie of in de praktijk wordt het waarschijnlijk wel iets anders. Maar dit zijn wel de vooruit. Uh, om het zo voor elkaar te krijgen. Heb nou. je het ook aan gewerkt aan de begroting? Uh, een beetje. Een beetje. beetje. Oké, okay. ik zie onder andere voor de, de mensheid hier in Zandvoort uh, de, OBS, uh, nee, de, de OZB. De gemiddelde woning is 308 euro. Rioolheffing uh, is 197 euro. Uh, meer uh, meer persoonshuishouding is 233. Uh, Totale kosten van 219 is 738. En in 2018 was dat uh, 229. Dus plus minus plusminus een tientje per um, jaar... Huishouden? Ja, Omhoog. gaat het meer kosten. Okay. Ja, ja, ja. En ik schrok wel van de, uh, de, de aantallen geld dat je binnenkrijgt via de staat. Hè? 28 miljoen wordt er van de staat wordt er ja, ontvangen. Ja, maar wat denk je dat er allemaal mee gebeurt? Dat is uh, echt heel veel, hè? Ja, dat is echt heel veel. Ik zie het Want ook. Want het apparaat moet betaald worden... Ja. Al die miljoenen, die wel van salaris Maar ook de, de, de, de vuilophaaldienst. Uh, ja. het, het bijhouden van de rioleringen. Uh, de straten die open moeten. en De plannen die er allemaal gedaan worden. Het is echt, ik, ik had er geen weet van toen ik bij de gemeente kon werken. En ik, uh... nee, het is goed dat ze het hele overzichtelijk in de krant neerzetten. Ik vind het echt ja. dat, uh, de eerste keer dat ik dat zo duidelijk zie. Hoewel, vorig jaar was het ook zo. Maar maar valt het me nooit op. Maar goed, bestuur, ondersteuning en participatie kosten eh, 10 miljoen euro gewoon. Ik vind toch wel een hoop geld. Maar goed, het zal nodig zijn. Maar ja, goed. Ja, nou het ambtelijk apparaat is groot. Ja. En er is, moet uh, ook van alles betaald worden. Ook naar allerlei instanties. Ja, bijstand, uitkeringen, begeleiding, Al die begeleiding subsidie's naar werk, zo die betaald worden. Ook Dat Zoals bijvoorbeeld een VVV in Zandvoort. Ja. Dat, dat draait volledig op subsidie. wat door de gemeente wordt uitgekeerd. Ja. Ja, ja, ja, dat dat is, is niet misselijk hoor, wat daar betaald wordt. Nee, dat zeg ik nou. Ja, ik dus, sprak uh, van 28 miljoen wat je dan van het Rijk ontvangt. Ja. Dat je denkt, en er wordt nu... Maar de rest moeten wij dus zelf bijleggen als ja. gemeente. Of verdienen met inkomsten uit parkeren. Gezegd, uh, dat vroeg ik Hoeveel geld komt er via parkeren binnen? Ja, dat staat er misschien wel bij. Ja, 4 miljoen. Ja. Ja, dat, dat is, is, nooit, veel. is niet genoeg. Nog niet genoeg. Nou, Dan heb, heb je nog de waar we ja. van binnen gaat komen. De, de, ja, dat ja, is van alles. Maar ja, dat is echt. Uh, dus, nou, maar even iets anders. Elk jaar vindt dus tijdens het laatste weekend... van de Nationale Kunstwerk het ah. Landelijk Atelierweekend plaats. Dit jaar is dat uh, vandaag en morgen. Tijdens deze dagen stellen kunstenaars hun atelier open voor geïnteresseerden... En er is één heel Zandvoort atelier wat meedoet. Voorheen had je echt de, de kunstroute en alles gezellig. Met het is allemaal maar nu is het uh... alleen de kunstenares Ellen Kuil die uh, met haar atelier Aquaba aan het uh, Schelpenplein uh, meedoet. Is het allemaal om geholpen? Nou, ik weet het niet. Nee. Dus ik heb geen idee hoe de, hoe de sfeer is in de, in de kunstenaarsvereniging Kringen. in Zandvoort. Maar nee. uh, ik vind het wel een gemiste kans eigenlijk. Want uh, al was het ook maar dat het, uh, het Zandvoort Museum er ook aan meedeed, weet je wel... Ja. ja En dan, uh, ja, hier en daar kan je toch wel iets regelen zijn. Er is genoeg leegstand in het dorp. Dus hier en daar kan je misschien wel zeggen... een pop-up pop uh, gebeuren. Dat er dan wat kunst in de lege pannen voor ik, één dag uh, ik geplaatst Ik hoor worden. dat ze een nieuwe leider krijgen nu. Het is een uh, gemiste kans, vind ik Ja, zo. ik denk dat je dat, dat op je moet nemen. En, uh, ik als door kom op nou. Ja, hey, we willen gewoon net zo'n allure uit gaan stralen als uh, bergen aan zee. Ja, zeker. Dat, ja, vertel. Ja, vanaf 1 december wijzigen de openingstijden van het politiebureau in Zandvoort... zodat de agenten meer op straat kunnen zijn. Hey. Daarbij is het uitgangspunt wel dat de lokale politie... in de gemeente Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... lokaal bereikbaar en aanspreekbaar blijft. De nieuwe openingstijden zullen zijn op maandag en zaterdag van 9 tot 8. Ja? Op dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdag... Tussen uh, 9 en 5. En op zondag zal die ook open zijn van 9 tot 5 uh, in de periode van april tot en met augustus. Oké, okay. nou, uh, goed om te weten. Ja, precies. Ja. Ja, maar rustig. Kalm. Oh, wacht, ze trekken. Oh, wacht. Kijk, Helmkwekerij in de Ruiterstraat. Hebben ze opgelicht? opgelicht op, op, hebben ze opgerold? Dat was de vorige week zaterdag. Om half één. Er was wat lekkage door water. Dan ging het licht uit. Nou ja, en dat stroomprobleem. En nou, je voelt het al aankomen. Er is nog niemand aangehouden. Er was niemand thuis. Ja, ik weet niet wie de eigenaar is van het pand. Dat lijkt me vrij duidelijk. Maar goed, er is ook diefstal van stroom en van water. Dus die man betaalt voor de rest van zijn leven. Iets dat je denkt: van, oh, mijn god, krijgt hij dat voor elkaar? Want uh, ja, kunnen ze aantonen hoe lang de, die wietplantage daar uh, is. Want anders gaan ze dat gewoon inschatten. Ja, waarsch ja, waarschijnlijk kunnen ze... Ja, nee, het is diefstal, Dus dat het ja. wordt voor de meter. Dus ze kunnen dat ook niet... Ze ja. er gewoon een natte vingers af. Van, nou, volgens mij zit hier al tien jaar, hoor. Ja, het staat al tien jaar leeg. Dus tien jaar zit die wietplantage. Ik heb ooit iemand gesproken die had een, een slim iets. Die, had, die huurde dan een huis. Uh, uh, of die had een, ja, die huurde een huis. En op een gegeven moment wat hij deed is de, uh, liet het taxeren. Door een makelaar. En dan liet, deed hij de wietplantatie deed hij erin. En een jaar later haalde hij weer alles eruit. Liet hij het weer een ta taxeren met de maaklaar er doorheen. En dat was dan het eikpunt dat, er, dat hij er gewoon maar een jaar in zat. Dus hij liet elk jaar taxeren? Ja. ja. Zodat, uh, ja, precies. Zo, uh, dat was zijn idee. Goed, nou, zullen we hierbij laten of had jij nog eentje? Uh, nou ja, zo? je hebt nog een kans om een gedicht in te leveren. Oh, kijk. Ja, ik... En uh, als je het leuk vindt om ook dan uh, nee, te fotograferen. Nee, dat vind ik niet leuk. Oh, fotograferen wel, ja. Ga je meedoen met de wedstrijd dichter bij zee georganiseerd door de bibliotheek Zandvoort. De opdracht is om de Zandvoortse duinen, de zee of het strand... met een foto plus een gedicht uit te beelden. Ja, nou, moet ik dan, zeg al, die ene foto dan, van jouw hond is wel erg leuk. Moet, moet ik dan een, een gedicht ook gaan schrijven? Want dan wordt het wel een probleem. Nou ja, als jij deze die foto's van je hond doet... dan gaan we ons er even over buigen en dan maken we samen een gedicht. Ja, nou dat is misschien een heel leuk idee. Over uh, hoe fijn het voor een hond is dat de wintertijd aangebroken is... en dat ze op het strand kunnen rennen. Uh, ik zie wel een twijfel. Ik zie een, uh, ik ja. zie een twijfel. Een twijfeltje? Nee, ja, ja, ja, iets met een hond. ja, de foto en het bijpassende gedicht dient dus voor 14 december naar activiteitenapenstaartbibliotheekzuidkennemerland.nl. of breng het langs voorzien van je contactgegevens en uh, de mooiste bijdrage. Uh, ja, wat? Uh, ja, ik weet niet wat, uh, wat het wordt. Nee. De, de winnaar die gaan uh, met hun inzending afgedrukt op een canvasdoek naar huis. Oh. oh. oh. Dat is wel leuk, toch? Nou, is... aardige prijs, Maar aardige prijs, aardige prijs. ja, Wat moet ik met Goed. een foto van jouw hond aan mijn muur? En hey, wat, wat moet ik met jouw Goed. gedicht op een, op een canvas op, aan ja, mijn muur? Boven op jouw zicht. hond. Boven op mijn hond. <laughs> Zeg maar, dat na de uitzending wordt hier nog over gepraat. Jazeker. wordt een gelatertje, denk ik zelf. <laughs> nou goed, de zonsculpturen blijven staan. Ze uh, zijn nog dadelijk aangetast door weer en wind. En per week wordt er gekeken of ze blijven staan. En Europees kampioenschap Leonardo da Vinci was het thema natuurlijk. Maar uh, Sergio Romero's, die had de prijs in de wacht gesleven. En die blijft er gewoon nog een paar weken staan. Dus Goed, nou tot zover de zonsculpturen. Het was tijd voor die landenkeus. Dus ze, was van, ze is vandaag jaar. Ja, ik zei nog van, ik wil nog even voorluisteren. Ja, dat heb je niet gedaan. Dat dus nou. niet gedaan, dus nou, we gaan uh, gewoon uh, kijken. Ja, ja, het begin, hè? Start hem gewoon maar even in Dit is Catalina, die wordt vandaag dus 31 jaar. 31. Is dat ja, niet mooi donkere dames? Oh god, dat is het begin. Ik zei al, we moesten even voorlezen. Oh. Nou, daar Ah, niet. daar komt het al. Daar naar. komt het al. Nou, we gaan even zingen jongens. Oeh, schoenen uit. Groetjes van de vloer. It's summertime. Ladies hot. Shaking of what they got. Men and cat. Kom op. dat hebben we echt nodig. Ja, we gaan de winter in, maar de zon schijnt vandaag wel. En vandaag is het ook een feestelijke dag en laten we hopen dat het ook een feestelijke dag blijft. Oké, ja. hoe gaan we met z'n allen reageren op de intocht van Sinterklaas? Ah, dit is een fantastisch liedje voor, uh, om, voor uh, uh, alle Zwarte Pieten... om dan zo swingend met uh, stoep mee te lopen, weet je? Ja, you. zeker. Ja, ja. Dat is uh, een goed idee. Ja, gisteren was ik er ook weer op de televisie... en, uh, en ik, ik probeer als bij mezelf te achterhalen... of ik nou ook een racist ben of niet? En ik, het, ja, ik, ja, mijn vader was soms al, had soms wel racistische, uitlating, racistische uitlatingen. Maar goed, als vader Simons op de televisie komt... En zij begint over haar visie van de wereld. Uh, dan word ik altijd toch wel geïrriteerd. En ik denk, komt het dan omdat ik ook vind dat Zwarte Piet moet blijven? Nee, dat heeft niet mee te maken. Maar het heeft gewoon te maken met dat het een, toch een irritante vrouw is... die erg uh, intellectueel wil overkomen en haar zin wil doordrammen. En het laat zien dat ze het allemaal wel begrijpt... En er is nu een documentaire over haar gemaakt. Een uh, vrouw, een documentaire een maakster, die heeft haar uh, gevolgd. En dat uh, volgende week vol, komt die geloof ik op de televisie. Ik ga hem zeker kijken, want ik wil wel eens zien hoe mensen op Sylvana Simons reageren. Ik kan me heel voorstellen dat mensen die heel erg vasthouden... aan Zwarte Piet haar een irritante vrouw vindt. Ik ja. vind haar wel een irritante vrouw en ik vind Zwarte Piet mag gewoon echt wel weg. Maakt me helemaal niet uit. Maar ze heeft iets. Wat triggert nou de meeste mensen van... Ja, wat, wat, wat, hoe komt het nou dat Sylvana Simons zo gehaat wordt... En uh, Matthijs van Nieuwkerk stond te op het punt. Hij stond zo met zijn hand voor zijn gezicht zo van: "Ja, maar ja, Sylvain, er zijn toch wel heel veel mensen die jou toch haten. Hoe kan dat nou?" Oh, irritant. En dan komt zij weer zegt zij even zegt "Ja, maar dat komt omdat ik de vinger op de zere plek kan leggen. Ik kan verwoorden wat er nou precies speelt in de met de mensheid." Ja, maar zij is niet dat... tactisch. Zij heeft een manier van uitdrukken. Maar ik vind die dat de in het, he? het harnas ja. En dat ik... is het eigenlijk. En als zij zich ze zeggen altijd, stel tonky tonkie muziek. En dat is bij haar heel duidelijk. Wat, nog een keer, de tonkie? Het is de niet die de muziek maakt. Oh, de Tonk. ja. En als jij dus uh, uh, gewoon uh, op een rustige manier... met een uh, uh, calm tone of voice, wat de nanny altijd zegt, ja? zegt... en gewoon iemand gewoon aankijken, leuk. Of dat je, je je ogen dichtgeknepen hebt en dat je zegt... ja, maar ik vind het heel niet leuk. Of je zegt: van, ja, maar ik vind het eigenlijk niet leuk. Dat, dat, zou Weet je, dat, dat is ja. al een heel verschil in hoe het, ook het bericht ontvangen wordt. Als zij... Kijk, uh, we, we hebben het, we, zij moet zichzelf beter inpakken. De, de boodschap beter inpakken. Ja, waardoor, we, waardoor de mensen gewoon meer op haar hand zijn. Nou ja, goed, dan komt er dus een man en die komt naar haar toe en die gaat een gegeven moment zeggen, ja, uh, ze Ik heb helemaal niks tegen jou, maar het vult zij dan alleen naar. Maar het woord racisme moet je misschien niet meer gebruiken, want zodra je het woord racisme gebruikt, gaan mensen al van, ja, oh ja, krijgen we dat weer. Weet je, dat racisme ja. wordt ook zomaar weer in de, in de, de, de, de racisme ring gegooid. kaart wordt getrokken. Zodra dat woord valt bij haar uh, krijgt ze aversie. Zeg ja, maar, ja, maar ik moet dat woord wel gebruiken. Ze luisteren is het eigenlijk bijna niet meer wat die man zegt. Ze blijft hangen op dat racisme woord. Ik snap het ook wel, dat moet je aan de kaak stellen. Maar ze staat bijna ook niet meer open voor een discussie. En ik vind het, ik vind het een heel interessant fenomeen. Die, ja. Dat Savannah Simons... Waarvoor is ze zo gehaat? En, en dan denk ik bij mezelf... komt het omdat het een wijze, zwarte vrouw is... waar ik niet kan weerstaan? Dus discrimineer ik? Zet ik daar een blanke man neer of een vrouw... vind ik het dan net zo erg... Nou, je niet. kent uh, misschien Sonny Bergman. Die heeft ook een documentaire gemaakt. Ja, ja, ja. En uh, die is dus ook uh, van... Uh, je, hebt alleen, je hebt gewoon niet in de gaten hoe je geïndoctrineerd bent door. Ja. Waardoor jij als uh, blanke blank persoon het wel veel makkelijker hebt. En, uh, ja, en, en de, de donkere personen die, die zitten gewoon automatisch... toch een beetje in de slechte hoek. En uh, eigenlijk uh, heb jij daar eigenlijk niet zo'n boodschap van. Want het is vanzelfsprekend voor jou... En, uh, maar als jij dat dus niet hebt... dan zit je altijd je hele leven een vechtje ertegen... Om, uh, om gelijk behandeld te worden. Dat wil niet zeggen dat, er, dat je racist bent als blanke op dat moment. Maar nee. Je hebt het gewoon helemaal niet te gaten. Nee, het zou best kunnen. Je bent er gewoon weer opgevoed. Je zit altijd uh, blanke mensen om je heen. En uh, je weet gewoon bijna niet beter. En er is nu ook een dame die uh, documentaire maakt. Zij is zelf dus donker. Ze komt van Haiti. En zij zegt van... Nou, ik heb toch wel een voor een blanke man. En toen is hij bij een psycholoog geweest. En toen was hij ook van, ja, maar hallo. Dus logisch, je bent helemaal blank opgegroeid en zo. Waardoor ja, dat jouw, uh, jouw actieradius. Dus je zal ook... Uh, uh, ja, die anderen die zijn dan toch, die hebben het minder. En uh, je gaat voor het beste. Automatisch. Dat is, dat is toch je genen. Oh, okay. Hetzelfde schijnt dus ook heel erg in Amerika... In die, in die ghetto's en zo te gebeuren. Dat daar dus juist de uh, uh, donkere mensen heel erg elkaar beïnvloeden. Ja. En dat alles wat niet donker is... Lichter is. Wat lichter is, ja. is gewoon niet goed, slecht. Niet en dat, juist, dat ja. moet je afmaken. Of, nou ja, en die dame van die documentaire die was inderdaad ook bij een donkere dame. Die zijn, is opgegroeid dan in Drenthe of zo die werd daar heel erg gepest. Die is in Rotterdam verhuisd. ze voelt zich als een vis in het water. Dat is echt dus een uh, Surinaamse dame. Een hartstikke donker. Yeah. En die zegt ook van... Nou, uh, ze wil nooit een blanke man. Echt niet. Een, uh, ze vindt dan dat je je ras verraadt. <laughs> ja. Dus dat vind ik dan ook alweer heel grappig. Van het zijn dan toch weer twee kampen. Ja, het is, het is nou, moeilijk is om een... de vinger er echt helemaal ja. achter... en ja. ik geloof ook dat het wel met de opvoeding te maken heeft. Ach, maar doe maar lekker met... gewoon roetveeg, Pieter klaar, weet Ja, je nee, daar gaat het ook niet om. Het ja. ging meer over het feit van, uh, dat Savannah Simon zoveel uh, agressie opwekt. Ja. En dat heeft niet alleen te maken voor mij met het feit dat, dat ze over het Zwarte Piet... Het gaat niet Piet... over het onderwerp, het gaat over zijnzelf. Over haarzelf. Waardoor je getriggerd wordt dat je denkt En dat denk ik, heeft dat uh, te maken met dat een wijze zwarte vrouw is... en nee. dat je eigenlijk denkt, zwarte mensen zijn minder? denk, dat heb ik nee, niet. Maar nee. het ik heb met haar minder dan met Oprah Win. Want die brengt het allemaal veel. Uh, dat is rustiger. ook wel weer een goed voorbeeld. Ja. Nou goed, ik vond het wel weer interessant met materie en de documentaire schijnt vorige week eh, volgende week ergens uh, te voorbij te komen. Dus nou is een aanraading. Dat begrijp ik dus ook wel weer. Goed, uh, het loopt tegen het einde van het radioprogramma weer na tien uur straks. Ja. Ja, straks na tien uur. Maar eerst even Albert Hammer Jr. en Francis Trouble. Is de nieuwe single uh, is dit, set attack. Junior Francis Trouble, set to attack. Oh, darling. Oh, darling. Ja, het doet altijd goed. Hè? Oh, darling. Het is de zaterdagmorgen. Fijn dat u bij dit aangesloten bent. En we kijken nog even wat er afgelopen week allemaal gebeurd is. Onder andere, ja, wat was het ook weer? Uh, nee, ik zag ergens. Oh, ja, wat me opviel. Ze hadden natuurlijk ergens twee handgranaten gevonden, geloof ik, hè? Oh, dat heb Ja, en ja, die zijn ze opruimen geweest. Er komt opruimingsdienst, er komt er langs. En dan gaat de man in zo'n heel groot pak met zijn helm op en lood om zijn lichaam heen, weet je wel. En op een gegeven moment zag ik hem lopen. Wat had hij nou zijn? Twee plastic tasjes. En daar zaten de handgranaten in. Oh, dat komt Ik wel heel knullig, denk ik. Twee plastic zakjes, denk ik van. Ja, ga je wow, boodschappen die je gewoon even in het bosje en dan bang! Weet je? Ja, ja, leuk. Ja, ja, precies. Ja, dat vind ja, ik, dan dat, wel ja, leuk. Denk ik wel. Even, even nee, Daarom zit ik niet bij de nee van de harde aanpak. Ja, <laughs> nou ja het is, uh, ik vond het opmerkelijk in een plastic zakje. Oké. Okay. Nee, die boelde het er minder of zoiets, denk ik. Uh, een bom ja. of zo. Wat zegt u? Er is niks aan de hand. Nee, Er is, er is een een geen bong. Bom. Oh, zo gezegd, geen bommetje! nou ja, goed, toch wel. Ik heb een uh, opmerkelijk bericht, dat vind ik wel. want Het schijnt als... Uh, uh, in 2014 heeft Rusland uh, de import van vlees, vis, zuivel, groenten en fruit uh, verboden hè, uit de Europese Unie. Uit straf uh, uit vraag voor de strafmaatregelen uit Brussel. Want die werden ingesteld na de Russische annexatie van het Oekraïnse schiereiland De Krim. Maar het blijkt dus dat de die uh, van Nederlandse uh, boeren via Litouwen en Wit-Rusland naar Rusland worden gesmokkeld. Ja, valse keuringscertificaten het alsof de peren uit Afrika komen... in plaats ja. van Nederland. En de helft van de perenhandel is dus op deze manier overeind gebleven. En er gaan dagelijks gemiddeld tien vrachtwagens vol sanctieperen naar Rusland. Tien vrachtwagens vol ja. sanctieperen? Ja, maar Gerard van Anker, okay. voorzitter van de Nederlandse fruittelersorganisatie... zegt in de Volkskrant dat hij verrast en geschokt was door het onderzoek. Hij zegt, hij had altijd al een dat een deel wel daar terecht komt, maar dat het op deze manier ging... en met deze omvang, dat wist hij niet. Maar het schijnt dus dat er jaarlijks ongeveer 70.000 ton peren... wordt gesmokkeld naar Rusland. En daarmee verdienen ze een schatting... 56 miljoen euro. Echt Waar? Ja. Heb, heb je dan ook perenslikkers? Ja, waarschijnlijk. Ja. Van die bolletjes, hè? die doe je dan ergens op... Uh, ja. Ja, okay. peer, doe je een peer erin. <laughs> maar Rusland is op de hand. 70.000 ton ja. Peren naar Rusland. Ja, en Rusland is wel op de hoogte van de smokkelactiviteiten... noemt de betrokken gewetenloze deelnemers... van buitenlandse economische activiteiten. Ja. Inspecties zijn aangescherpt... maar Rusland onderschept er sinds 2015 slechts één vrachtwagen. <laughs> ja. Echt ook, hè? Hoek, ja, dat, dat is... ja, ja, je denkt echt, nou, uh, hè, die Russische geheime dienst, nou... Uh... Ja, die pakken alles. Ja. Uh, nou, we hebben we pas geleden nog een actie gezien van hier in Nederland. Met het uh, ja. uh, hacken en van die wifi en toetskomen ja. allemaal. Dat ging ook al heel knullig. Maar het leuke vind ik gewoon, hier wordt fruit gesmokkeld. En dat is even grappig, want ja. je hebt natuurlijk sowieso de factor dat het kan bederven en zo. Ja, ik wil zeggen, wat een geslepen met fruit is ja. dat, hè? Ja, maar, maar, uh, ja, maar. Wat maar volgens de volkshand wordt het dus uh, toegestaan stiekem door uh, Rusland. Omdat machtige Russen veel geld verdienen aan de handel. Ja, dat raakt je de koeken. Ik bedoel, 56 miljoen euro voor 70.000 ton. En weet de... Nou, ten... dan, uh, dan is het wel heel duur per peer. Ik zit echt... Ja. Ja. Moet Ik... het even uitgerekend hoor. Ja, vergeet de drugs. Vergeet de drugs maar. Dit is, ja. gewoon, dit is dat nieuwe goud gewoon. Ja, ja, nou, ja. Dat, dat, dat denk ik ook wel, ja. Marcus, wat uh, zit jij te lezen? Ja, ik heb nog een berichtje over uh, de jongeren in uh, de Europese Unie. De jongeren tussen de 25 en de 30 jaar... zouden namelijk steeds langer bij hun ouders blijven wonen. Oh. Uh, Waarvoorheen... Uh, ja, dat uh, gevoel heb ik ook, ja. <laughs> ja. In 2010 was dit nog 14 uh, uh, van de... Uh, ...van de mensen en van de jongeren. En nu uh, is het al 18 procent. Um, in België is het... percentage harder gestegen. Van 21 procent... ...naar 35 procent. Fijt, okay. Ook in Ierland uh, zijn er grote verschuivingen. Um, we staan niet specifiek in... Uh, ...hoe het in Nederland zit. Maar ik denk dat het in Nederland ook wel een stijging is. En ik kan me ook wel voorstellen waardoor dat komt. Nou? Dat is vooral de huisprijzen Ja, natuurlijk. Maar in België lijkt me nou niet echt... Ik, ja, sorry, ik rijd er op de grens over en ik kijk dan om me heen... en ik denk, jezus, nou, hier kan je echt nog zoveel huizen bouwen. Dat is helemaal geen punt. Maar uh, toch blijkt dat daar de huizen ook ja, een probleem te zijn. Ik, ja, ik denk dat, uh, dat het daar vooral komt... Ik nu, bij ons heb je in, uh, uh, in Drenthe en dergelijke ook genoeg plek om huis te bouwen en genoeg huizen. Ja, maar daar wil je niet wonen. Nee, precies. En dat is hetzelfde in België. Ja, de, ja. Ik denk dat daar de jongeren ook allemaal gewoon lekker in de stad willen wonen. Ja. Um, of vlakbij de stad. En, en ja, die loeps willen hebben die ze bij hun ouders hebben. En dat kunnen ze zelf niet betalen zo snel. Maar nee, ja, Vanwege persoon. een yolo mentaliteit Yolo? Ja, is you, dat is die you only yolo? live once. Je wil alles hebben wat je ouders ook hebben. Ja, de, hallo, daar hebben ze een hele leven aan, aan, aan gedaan... om te zorgen ja, maar, dat ze zo, zo riant wonen, leven. Ja, ja, ja maar ja, vergis je niet dat, gelijk. De, dat ja, de huisprijzen... Ja? toen wel, zeg maar, ietsje lager lagen. Ja. ja, dat klopt. Nou goed. Ietsje. Uh, de, de hele politiek wordt vernieuwd. Allerlei jonge pinkies zijn er tevoorschijn komen, Dus die gaan de, de nieuwe jeugd uh, allemaal weer uh, uh, een nieuwe theorieën geven. Hoe ze in het leven moeten staan. Goed, nou, ik ga je ben afsluiten. Ben ja, ik ben ook benieuwd. En eh, ja, eh, vanavond, jongens, mag je allemaal. Wat zegt u? Vanavond mag jullie allemaal je schoen zetten. Ja, oh, ja. Dat oh, is, oh, dat ja. is dat ja. ook even thuis, heb ik dat gezegd. Nou, nou, dat ga ik even lekker doen. Krijg ik zeggen chocolade, lekker. Nou, dus ik heb echt niet op te wachten. Oh, dat ja. waren de antwoorden. Ik zeg, nou, dan laat je hem gewoon lekker in de kast staan. Oh nee, hij ligt sowieso altijd wel ergens bij de deur. hè? trapt ja. me gewoon uit en ik struikel erover <laughs> en ik lig in de gang. Vier liggen een agressie, allemaal aan het eind van dit programma. Ja, ja. Oh, die schoenen, ik word soms zo. Ja, hier Agressief die... van. Ja, ik je struikelt een er altijd overheen. En je Kijk uit, mijn schoenen staan is? daar bij de deur. Dat je niet erover struikelt. Nee, ja, ja. klopt. Ik ga een bordje aan de deur hangen ook. Kijk uit, dat je niet struikelt over je eigen schoenen. Uh, nou goed, uh, tot zover Toebak Leeft. Straks na tien hebben we natuurlijk een goede morgens antwoord. Alhoewel de lijn nog niet be bevestigd zijn. Denk ik gewoon dat ze wel tegen je aan zitten houden en We spreken elkaar volgende week weer. Hoi, doei. doei. Prettig weekend.